D66-leider Pechtold ziet geen redenen om de vader van prinses Maxima... uit te nodigen bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander tot koning. In het rto programma Wat kies Nederland zei Pechtold... dat er in 2002 redenen waren om Gorge Zorreguieta te weren... bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Zoriqueta was niet welkom omdat hij minister van Landbouw is geweest... in de regering van de Argentijnse dictator Videla. Pechtold vindt dat er nog steeds geen goede argumenten zijn... om de vader van Maxima uit te nodigen. Vorige week zei PvdA-leider Samsom in het Carré-debat... dat Gorge Origheta wel bij de inhuldiging aanwezig moet kunnen zijn. Supermarktketen Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. Fabrikanten die leveren aan de supermarkten... hebben een brief gekregen van de keten, schrijft het Financiële Dagblad. In de brief zegt de supermarkt dat het vanaf volgende week... eenzijdig de korting die het krijgt met 2 procentpunt verhoogt. De leveranciers zijn niet blij met de aangekondigde verhoging. De branchevereniging van levensmiddelenfabrikanten zegt dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen. Het weer dan, toenemende bewolking en vannacht 14 graden. Overdag vanuit het westen regen, later misschien toch nog wat zon. Het wordt een graad of 19. Dat was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Na het gesprek met Bas van Bavel, hoogleraar economische en sociale geschiedenis in Utrecht, over uh, vermogensongelijkheid, groei en bezuinigingen en hervormingen, wilde ik hem tijdens het hoorspel natuurlijk wel even weten wat hij dan stemt. Maar dat wilde hij tegen mij ook niet zeggen. Nee, dat is persoonlijk, dat is voor mij. Dus ik kreeg het ook niet te horen en zelfs zijn kinderen en zijn vrouw weten het niet. Dus sommige keuzes zijn persoonlijk, maar wel heel belangrijk. We gaan erover doorpraten, over de aspecten die door hem zijn aan de orde gesteld. Um, we gaan eerst even terug naar New York, waar we alweer een stukje verder zijn, Marcella Mesker. Dan oh, net. Klopt, in de finale tussen Andy Murray en Novak Djokovic. 2-0 in sets voor de Brit die op jacht is naar zijn eerste Grand Slam zegen. Maar in de derde set lijkt Djokovic een beetje het licht te hebben gezien. Hij leidt nu met een break. 3-1 staat de serve voor. Oogt ook weer wat strijdlustiger. Tweede set was hij aangeslagen. Hij pept zichzelf nu met regelmaat op. Dus wie weet zit er nog wat in. Ik kan me vorig jaar nog herinneren. halve finale speelde Djokovic tegen Federer kwam 2-0 in sets achter, kreeg zelfs twee matchpoints tegen... maar won uiteindelijk nog in vijf sets. Dus niks is zeker, ook niet de voorsprong van Murray in deze finale met 2-0. Derde set dus, 3-1 voor Djokovic. We zijn hier voorlopig nog niet klaar en uh, jullie horen mij dus straks weer. Heel graag, tot zo meteen, dankjewel. Hallo Lex, ik weet niet waar mijn stem naar uit moet gaan, schrijft een luisteraar. Naar aanleiding van het gesprek met Bas van Bavel. De politieke partijen hebben een aantal leden... die tezamen blijkbaar actief in de politiek mogen zijn. Natuurlijk kan ik en velen met mij lid worden van een partij... om tenslotte ook deel te kunnen nemen aan de actieve politiek. Maar ik kan alleen maar kiezen op thema's. Bijvoorbeeld GroenLinks heeft mijn sympathie... maar graag zou ik Groen ook heel erg verbinden willen, verbonden willen zien met rechts. En GroenRechts bestaat niet. Zo wil ik heel graag kiezen voor een partij... die cradle-to-cradle cradle hoog in het vaandel heeft staan. En dit is tot nu toe GroenLinks... Maar ik zou dit zo graag bij een rechtse partij zien... die met ondernemersvisie eh, hiernaar kijkt en handelt. Ik weet dat dit onderwerp bij verschillende ondernemers hoog in het vaandel staat... maar bij alleen rechtse partijen vind ik andere belangrijke zaken weer niet terug. Dus blijf ik altijd weer met die thema's zitten. Ik denk dat het hele politieke bestel broodnodig aan vernieuwing toe is. Niet alleen thema's, maar ook de vraag... wie mag deelnemen aan de actieve politiek? Moet je per se lid zijn van een politieke partij bijvoorbeeld? Al mijn vragen waar en op wie ik moet stemmen hebben hiermee te maken. Kiezen kan ik daardoor niet. Het is voor mij aan Casaluna dus bijna een noodkreet. De politiek is aan verandering toe. Het moet echt anders. Anders is er geen sprake meer van democratie. Nou, dat is een uh, bijna een noodkreet inderdaad. Het gevoel dat je niet kunt kiezen, terwijl er wel iets te kiezen moet zijn. Heeft u dat gevoel dat er iets te kiezen valt? En hebben de thema's die... Bas van Bavel, mijn gast vanavond, aangedragen heeft over vermogensongelijkheid. Bijvoorbeeld het, uh, die je zou kunnen herstellen door een hogere vermogensbelasting te heffen. Groei, dat niet alles in termen van economische groei moet moeten worden behandeld. En uh, hervormingen, zeker bezuinigingen. We hebben het over het wetenschappelijk onderwijs gehad, maar ook over duurzaamheid in dat licht. Daar een klein beetje bij geholpen. U kunt bellen met verhalen hierover en vragen en opmerkingen naar Kazeluna 0800-1121. Dat is het telefoonnummer tot twee uur vannacht, voor ons althans. Daarna blijft het voor de collega's van de andere omroepen 0800-1121. Henk, goedenavond. Ja, goedenavond. Goh, uh, dankjewel uh, Lex uh, voor de tijd. Ja. Um, uh, als eerste, ik heb een negatief vermogen... Dat wil zeggen schulden. Ik ben naar een bank gegaan. Heeft u het vermogen om van bank te veranderen? En toen heb ik verteld, ik heb dit aan vermogen. Het is helaas negatief. <laughs> Uiteindelijk heeft deze bank mij niet genomen. Ik ben nu bij de kredietbank en via een WZP-regeling. Wat is dat, uh, wzp uh, Wetsanering, natuurlijke persoon. Ik heb een schuldenlast opgebouwd uit het hebben van een eigen ZZP-bedrijf. Ja. En mea culpa heb ik het uh, helaas lopen verseren. Hoe, hoe groot is die schuld? Uh, die is, uh, uh, eens even kijken, 22 mil bij uh, de Belasting en Sociale Verzekeringsbank en 8 mil bij IJssel, okay. Maar is inmiddels al afgedekt door een boedelrekening, okay. oftewel een spaarpot. Ja. Oké, okay, nou dat zijn flinke bedragen. Ja, nou ja, ik kom daaraan uit en ik uh, leef er wel heel bazaal onder, maar niet minder. Goed, wat ik dus eigenlijk mis aan uh, professor uh, Van Bavel ja. uh, in zijn uh, uh, waarschuwingen uh, uh, uh, over wat er gaande is, is uh, het rapport van het Club van Rome, 1973, ja. grenzen aan de groei, ja. het eerste rapport, in 88, het tweede rapport voorbij de grenzen aan de groei. Het Eduard-Pestel-instituut doet hier nog steeds wetenschappelijk onderzoek naar... en heeft gewaarschuwd dat de stijglijn, economisch gezien... die wij door de politiek beslist in 1973 hebben aangegaan... en de globalisering die daarop volgde, ervoor gezorgd heeft... dat de clash, de overschakelfase, nu van koolwaterstof-economie... naar alternatieve energieën, vroeg in deze eeuw zou vallen. Ja. Ja. Ja. Uh, helaas is er ook in het tweede rapport van Rome er niet uh, aan gevolg aangegeven. Wat zeer jammer is, de politiek luistert dus niet naar de wetenschap. Nee, dus uh, wij, uh, vind, vind jij ook dat er op die manier dus heel anders met groei omgegaan zou moeten worden? Ja, ja duurzaamheid, dat vind ik de kast van oma, die is al 150 jaar oud. Um, uh, uh, uh, uh, uh, groei kan in, in deze economie alleen maar voortbestaan als je uh, uh, meer mensen op deze aarde zet... want iedereen heeft alles al. Ja. Tenminste, in het Westen. Ja. Dus de groeimarkten liggen in het Oosten en in Afrika. Maar dat geeft het ecosysteem een dusdanige belasting... dat wij ten gronde zullen gaan. Dat denk jij ook echt? Ja, dat heb ik onderzocht. Ik heb een, een, een vriendenclub die dat gewoon uh, continu staaft elke vrijdag met een gezellig Belgisch biertje. Hé, hey, dat is wel... Zijn dat dan hoopvolle bijeenkomsten? Of ja, of natuurlijk. In elkaar alleen zijn positief, maar we zijn geen doemdenkers, maar ja. we en proberen dan natuurlijk positief... wel ons... En Waarom? wat is, dan, wat is dan positief aan jullie bijeenkomsten? Ja, en, nou ja, goed, we, we worden gevoed door mensen die wereldwijd zitten. Ik noem een teunvoeten, hotspotfotograaf. Uh, ik noem een, een andere vriend van mij die in het oosten werkt. Ik noem een andere vriend die ergens in het buitenland bij een omroep werkt. Ja. En, uh, de, de, de, de, de staatsomroep. en wat doen die dan? Uh, die voeden ons van nieuws om de discussie gaande te houden. En is dat dan positief? Want als ik voor mijn vraag is, wat is er positief ja, is, in jullie Ja, dat is vaker positief. Komt... Wij zouden graag uh, zien dat uh, onze politiek uh, wat meer naar het Zwitserse model uh, zou ingericht worden. Stemmen per referendum. Ik vind het alleen terug bij de piratenpartij Lijst 11. Oh. Daar heb ik ja. nog steeds niet van gehoord. Een kleintje. Ja, ik werd ook een beetje ziek van, uh, uh, uh, uh, uh, ja, wat is het, de uh, uh, uh, idols-show die ervan gemaakt werd van alle debatten. Vind je dat, ja? Ja, ik werd, uh, ja, ja, ik werd uh, eigenlijk helemaal uh, uh, horendol. Uh, heb jij het, uh, het gevoel dat die debatten duidelijk maken wat er te kiezen valt? Nee. Nee, want men, men, men stemt nog steeds voor het eigen belang en niet voor het landsbelang. Het is nog steeds partijpolitiek ja, en niet uh, politiek in het landsbelang, terwijl dit land nodig heeft. Dus ik heb hier een kleine quote. Ja. Wij, het landje van navelstalers en puddingboeren... denken de remedie van het economisch falen te bezitten... zonder daarbij de grootheid van dit mondiale, mondiale probleem te onderkennen. Oké, okay. goed. Henk, je standpunt is duidelijk volgens mij. Ja. En uh, dan wens ik je veel plezier bij de volgende bijeenkomst... met je vrienden bij het Belgische Ja, natuurlijk, Beach. dankjewel. Dat kan een duren, want de heren zijn op vakantie. Oh, nou ja, dan bij de volgende. Dankjewel. Oké, okay. hey, bedankt goedenavond. voor de tijd. Dag. Dag. Annemie, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ik wilde het toch eigenlijk over een heel andere boeg gooien. Ja. Ik heb uh, niet het hele gesprek met professor Van Bafel uh, nee. gehoord, maar wel een belangrijk deel. En wat, wat mij nou vooral zo interesseerde was zijn pleidooi om bij de berekeningen van een economisch ja. uh, bruto nationaal product ja. vooral ook in te gaan op de onbetaalde arbeid. Op uh, bijvoorbeeld de keuzes bijvoorbeeld? die mensen kunnen maken. Vrijwilligerswerk. Ja. Vrijwilligerswerk. En ik wil dan heel specifiek ingaan op mijn eigen situatie. Ja, vertel eens. Nadat ik uh, besloot van mijn ex-echtgenoot te scheiden... hebben wij besloten dat wij het faillissement van ons huwelijk... niet op de samenleving zouden verhalen. Maar hm. dat we het zelf zo goed mogelijk zouden proberen op te lossen. En dat betekende dat ik bleef wonen in onze gemeenschappelijke woning met mijn kinderen. Hij ging aan de rand van het dorp wonen... zodat contact met zijn kinderen optimaal mogelijk zou zijn... En wat van belang was, dat wij allebei inzagen... dat de sociale context waarin die kinderen opgegroeid waren... alle activiteiten die we ontwikkeld hadden in een nieuw bouwdorp... Eh, rondom scholen, eh, waar we nog weinig opvangmogelijkheden waren... wat we onderling organiseerden... dat die hele sociale context eh, van essentieel belang was... voor de ontwikkeling ja. van deze kinderen. Maar dat betekent ook dat je eh, een heleboel... Eh, subsidies die, uh, en, en de goedkoming die er zijn voor mensen die wel van de overheid... van een bijstandsuitkering leven, die, daar doe je geen beroep op. Maar dat betekent dus ook dat je lange periodes hebt moeten leven... soms zelfs van een inkomen beneden bijstandsniveau. Dat betekent ook iets uh, in, de, in de mogelijkheden voor kinderen om optimaal aan die welvaartseconomie deel te nemen. Ja. Maar het belang voor mij was die sociale omgeving die je hebt opgebouwd... en die iets betekent en die je overeind wil houden. En dat is, je spreekt al in het verleden, het is alweer een... Ja, mijn tijdelijk... kinderen zijn, die, die maken nu dezelfde problemen mee. Ja, ik wou het zeggen, maar zijn... dan kun je dus terugkijken op, op de keuzes die je hebt gemaakt. Ja, je moet dus op een gegeven moment, waar kies je voor? Wil je in een samenleving leven... Waarin je niet alleen individueel voor je eigen belangen en voor je eigen welvaart werkt. Of kijk je ook naar de samenleving die je met de mensen om je heen ja. opbouwt. En wat voor waarde heeft dat? En die waarde wordt niet opgenomen in het bruto nationaal product. Nee, dat dat is... is de informele economie. Waar een heleboel ontwikkelingslanden die bestaan zo. Ja. Die bestaan bij. De, bij, bij je overleeft. Door je familie, door je buurt, door je stam. En vooral in de informele sector. Maar ik vind heel erg belangrijk dat de die welzijnsfactoren. Ja. Dat die meegenomen, een, worden. meegenomen worden. Ik heb een tijd lang was ik coördinator van een werkgroep van half Nederlandse vrouwen, half buitenlandse vrouwen. En die werkgroep heette vrouw, vredeseconomie en welzijn. Wij wilden onderzoeken met elkaar wat de kenmerken waren van de westerse economie... Ja. en wat wij verstonden onder een vredeseconomie... wat de betekenis was van oorlog... en wat oorlog deed met samenlevingen... en wat wij daar als vrouw tegenover wilden stellen. We hadden van alle kanten over de wereld... waren die buitenlandse vrouwen afkomstig... maar we hadden ontzettend veel raakpunten. En die hadden vooral te maken met de rol... die vrouwen spelen in een samenleving. Ja. En dat element is in Amerika door een econoom uh, uh, zoals Nancy Schoderhoff ooit ontwikkeld. Wat is de waarde in de samenleving van de onbetaalde arbeid? En hoe moet je dat verdisconciëren als je de welvaart van een land... Wil uitdrukken. En uh, uw gast wees daar ook naar dat de Verenigde Naties proberen om dat element op te nemen ja. in hun... Um, Human, rang, development. Or, ja, Human, Human development, development Index. En ik vind ja. dat heel belangrijk ja. dat we dat ook op nationaal en zelfs op regionaal Kijk, niveau nou, dat, doen. dat is, dat is een uh, adhesie is van, het, het van onze gast. Uh, ja. uh, Annemie, uh, die keuze die jij gemaakt hebt voor minder welvaart, dus minder geld... Dat was heel pijnlijk. Ten optie, ja, het was pijnlijk. Maar voor Juist die andere uh, aspecten van het leven, die jij dus kennelijk zo belangrijk vindt. Heeft dat je nou ook gelukkig gemaakt? Uh, he, vind je achteraf gezien dat je die goede keuze hebt gemaakt? Of hebben jullie er. en je kinderen met name er te veel onder geleden? Nou, in economische zin is het soms heel moeilijk geweest. Je hebt deurwaarders op de stoep. Er was een periode dat de rente, de oh, hypotheek, dat je bijna 12% was. Ja. Ik was. Het was bijna niet op te brengen. En ik ben dankzij de ondersteuning van mijn ouders, ben ik er doorheen gekomen. Maar dat betekende wel dat de zorgen die ik had en de spanning van... Oh, mijn hemel stapels rekening en weer een deurwaarder ja. op de stoep. Maar ik, had, ik heb ervaren dat als je bij belastingmensen je situatie uitlegt... dat ze alle begrip voor je hebben. Maar dat ze zeggen, mevrouw, wij kunnen niet anders... want onze wetgeving zit zo in elkaar... dat wij dat en dat allemaal moeten doen. Maar ze hebben mij ontzettend goed geholpen... om door die moeilijke periode heen te komen. Ja. Omdat ze begrip hadden... voor. en ze zeiden, ja, maar mevrouw, u hebt nog nooit... uw echtscheiding afgewendd op de samenleving. Ja. Wij zullen u zo goed mogelijk helpen. En dat was voor mij een ondersteuning om waarden te zoeken in de opvoeding die ik aan mijn kinderen gaf. Waarvan ik dacht, die, zijn, die, die stijgen boven het materiële uit. En dat ze zijn nog steeds bevriend met, kind, met hun jeugdvrienden. En dat vind ik waarde ja, En die is het. onbetaalbaar. Ja. Nee. En dat zijn ook culturele waarden die je overdraagt. En trouw. En, en, ja. nou. Dus ik vind zelf... Dat mijn leven in die zin zinvol is geweest. dan moet ik nu constateren dat dat bezit van dat huis. is gewoon een verschrikkelijke last. Dus is dus achterstallig onder. Het is dus een halve ruïne. Ah, gewoon verkopen en dan ga je een leuk huurhuis nou ja. kopen, wonen. We <laughs> moeten ons huis opeten als we oud worden. en heel heb ik al gehoord. Ja. Bij mij is er niet meer zoveel op te eten. <laughs> Oké, okay, nou, een heel mooi verhaal. Miri, ja. ja, dank je wel. En veel succes natuurlijk. Alles goed. Dank je. Casaluna. Lex Bolmeier. U luistert naar het nummer de uh, Fear van de Engelse singer-songwriter Ben Howard. En dat vind ik een lekker nummer. Er zit een lekkere drive in. Goed, wilt u meer weten over de gasten die wij uh, langskrijgen in onze studio bij de Open Haard? Kijk dan op radio1.nl Casaluna. En als u op de hoogte wil blijven van de gasten die nog komen zullen... Neem dan een abonnement op de Kazeluna nieuwsbrief. Eén keer per week verschijnt die. sturen we rond. Dan weet u waar u per se naar moet luisteren. Dat kan via de site kazeluna.ncrv.nl En overigens, we hebben bijna duizend Facebook-volgers. Nee, Twitter-volgers. Facebook, Facebook-volgers. Dus uh, nou, er is een cadeautje voor de duizendste. Dus dan moet u zijn bij... Facebook.com slash kazaluna ncv um, Maakt die duizend nog even vol. Ja, het is niet zoveel, maar wel ja, leuk natuurlijk. Hè? En goed, wij praten, na aanleiding van het gesprek met de Bas van Bavel over um, dingen die in de politiek misschien wel ondergesneeuwd blijven. In ieder geval in de debatten zoals die vorm krijgen. Ook vanavond weer met Samson en Rutte. Wel veel gehakketak, maar wordt u er heel veel wijzer van? Van de echte keuzes die gemaakt worden? Dat is eigenlijk de, de vraag. En zo uh, wierp hij de gedachte op dat het misschien verstandiger is... om hogere vermogensbelasting te heffen. Ja. Nou, dat is een interessante kwestie. Hij zegt, het is eigenlijk een soort taboe in Nederland. Terwijl, het kan heel veel opleveren. En het kan vooral ook een groeiende ongelijkheid, vermogensongelijkheid tegengaan. En dat is heel ongunstig, die ongelijkheid. Dus alles wat er tegenin gaat, is beter. Dat verdient uh, aanbeveling. Maar de politieke partijen laten het liggen. Nou is mijn vraag aan u. Is dat inderdaad taboe? Wat vindt u er eigenlijk van? Heeft u vermogen? Wat doet u ermee? Wat betekent dat? Bent u bereid om daar meer belasting over te betalen? Uh, bel dan, of heeft u het juist niet? En uh, Kijkt u het nog weer anders tegenaan? Bel dan met Kaaseluna 0800-1121. Ralf. Ja. Dat was een beetje een lange inleiding, maar nu ben ik bij jou. <laughs> ik vond het wel interessant. Ja, dus ja, ik, ja ik, ik heb net ook die meneer gevolgd, de professor, voor, de, ja. zeg maar, voor het hoorspel. Ja. En ja, u, ik, ik, het is uitermate interessant natuurlijk. Maar er gingen een paar gedachten door me heen. Goed zo. Vermogensbelasting is natuurlijk prachtig, maar je hebt ook nog iets als erfbelasting. ja. En die 12.000 miljard eh, vermogen die er in Nederland zit... waar die meneer het over had, die wordt eh, toch in de komende 30 jaar... gaat hij weer over naar een volgende generatie. Ja. En die gaat er wel 25% erfbelasting over betalen. Is dat 25%? Ja, is gemiddeld. Is, is het inmiddels alweer minder geworden? Want volgens mij hebben ze het verlaagd. Ik weet het niet precies. Ja, maar het ligt eraan van wie je erft. Erf je van van je vader of moeder, mm -hmm. dan is het laag tarief. Maar erf je van tantes en zo, dan krijg je een behoorlijk hoog tarief. Hoor. Ja. Maar uh, waar ik ook aan zat te denken, en dat is net het nieuws van vandaag... die Fransman. Ja. Vuitton. Ja. De rijkste Fransman van het Rand. Ja, die is, die is eigenaar van Louis Vuitton mm. en die, heeft, die is eigenaar van 30 miljard. Ja. Euro. En die wil Belg worden. En ik vroeg me wel af of die Vlaming of Waal wil worden. Maar dat is een ander verhaal. Ja, ik... Maar toen ging, toen ging er om hij heen. Uh, de, Bill Gates en, en, en nog, nog verschillende andere grote Amerikaanse vermogende mensen. Ja. Die hebben werkelijk miljarden, miljarden weggegeven. Aan aidsonderzoek, aan scholing in Amerika. Allerlei... Uh, Misschien is dat een idee voor die Fransman... om dus iets minder op zijn centen te zetten. Ja. En misschien kan hij in de banlieus of zo... een paar centen hier en daar uh, in stoppen. En dan mag hij Belg worden. Maar laat we ja. wel zijn geld uh, voor de helft achterlaten in Frankrijk. Um, overigens, je uh, verwijst naar Amerika, naar Amerikaanse miljardairs... die er zelf voor gepleit hebben om ook iets meer uh, vermogensbelasting te heffen. Ja, Wat vind, precies, je, vind, je dat, vind je dat dan niet een verstandig idee? Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Maar ik hoorde het helemaal niet in Europa. Nee. Dus mijn vraag is, uh, wat vinden luisteraars van Kazeloenen er eigenlijk van? Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld Griekenland neemt. Hè? Griekenland is van oudsher de scheepvaartnatie van de wereld. Hè? Ja. Alleen, er is bijna geen Grieks schip meer. Want al die Griekse uh, onassussen, zeg maar, die hebben hun schepen varen onder uh, goedkope landenvlag. Ja. Als, die, als die Grieken he, een beetje ook liefde zouden hebben voor hun eigen land, dan zouden ze zeggen: Van goh, zullen we eens van al onze enorme vermogens die we hebben. 80% van de scheepvaart op de aarde is Grieks kapitaal. Mm. Laten we ons land eens gaan helpen. Laten we eens iets doen. He? Laten we overeind komen. Ja. En ik hoor daar helemaal niets van. Terwijl ik wel in Amerika hoor: Jongens, laten we eens een beetje meer belasting betalen. Ja. Ja. En dat, ja, ik, ik heb geen oplossingen hoor, maar dat ging door mij heen. Oké, okay. He, heb je zelf vermogen? Nee, ik heb een. een nou ja, als, als je me op de kop zet en ik zou, ik zou mijn huis verkopen, dan, uh, ja, dan blijft er een anderhalve ton over. Okay, ja. Maar dat noem ik geen vermogen. Dat is vermogen, ja, dat rekenen wij tot het private vermogen. Ja, maar dat zit nu wel in stenen. Ja, ja, ja maar dat, uh, dat beschik ik Ik heb me, dat niet in pakjes uh, van, de, van 500 euro in het kastje nee. liggen. Maar door bijvoorbeeld het... Dat uh, het uh, private vermogen in Nederland is uh, verhoogd... door bijvoorbeeld de verhoging van de huizenprijzen de afgelopen decennia. Ja, dus precies. het, rekent, het wordt absoluut op het vermogen uh, gerekend, ja. Ja, maar ik, ik vind eigenlijk vermogen... Moet je toch ook wel denken vooral aan kleinere vermogens als het... Direct converteerbaar is. Hè? Hmm. Kijk, als ik zou zeggen: morgen, van nou ik wil een, een, een Mercedes kopen van een Tom. dan moet ik mijn huis verkopen. en dan kan ik een Mercedes kopen. maar verkoop dat huis eerst maar eens. Ja. Niet dat ik dat wil hoor, maar. Uh... Ja, dat is op dat moment een beetje lastig, natuurlijk. En er ging nog één gedachte relatie. Ja, de, de laatste. En ik denk dat meneer de professor daar ook als geschiedkundige wel over nagedacht heeft. De verandering in de wereld nadat de muur in 89 gevallen is. Ja. Ik zat toen voor de televisie en uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben een zeeman. Ik heb de hele wereld rondgevaren. En ik zat te kijken, ik denk nu is de beer los. De angst voor het communisme is weg. Het totale kapitalisme kan weer zijn gang gaan. En dat is wel aardig uitgekomen hoor. Ja. En vind, vind je en dat, dat is mijn laatste gedachte. Oké, okay. heel goed, dankjewel. Oké, okay. hartstikke leuk dat ik even mogen praten. Dag goedenavond. Dag. Dag, dag, dag, dag. Meneer Vermeulen. Ja, goedenavond. Ik ben ondernemer. Oh. Ik ben uh, niet uh, echt vermogend, vind ik zelf. <laughs> maar ik vind uw stelling dat vermogensbelasting een heel goed idee is, ben ik het absoluut mee oneens. Ja. Ik zal u zeggen waarom. Ik heb een uh, onderneming. Als ik daar winst maak, ja. en soms gebeurt dat wel eens, dan komt in de eerste plaats komt de fiscus langs en die zegt: Doe mij maar, maar eens 25% grofweg. Ja. Vervolgens komt de, is dat, heeft de BV zijn eigen vermogen. Als ik dan zeg: van Nou, weet je, ik wil wel het leuks, dan ga ik ont vermogen onttrekken aan mijn BV, en dat ga ik naar privé toe halen. Oh, zit de interessant. Dan nog maar eens een keer 25%. Dan zit ik weer op die 52% die ik anders ook zou moeten betalen. als ik in inkomstenbelastingsvis in zou zitten. Ja. Dan heb ik dus al 52% betaald. En dan heb ik het geld wat ik met eigen handen verdiend heb. dat heb ik dan als privévermogen naar me toegehaald. Ja. Uh, ook bij mij, en ik denk bij heel veel ondernemers. gaat het nou niet echt vanzelf winst maken. Denk je van dag de dag niet. Dat begrijp ik. Dus je hebt met heel veel ellende, heel veel zorgen, heel veel risico, heel veel, nou alles wat je moet doen om winst te maken in de huidige tijd. En ook niet alleen in de huidige tijd trouwens, ik ben al 30 jaar ondernemer. In al die tijd heb je gewoon uh, altijd, als je privévermogen ging verwerven, heb je al sowieso 52% over dat vermogen, of rond de 50% over dat vermogen heb je al afgedragen. Nou. Ja. Nou over winst heb je het dan, hè? dan heb je het over winst uit onderneming. Nee, dan heb, ik die over dan heb ik het over ik, ik, ik, ik, overwinst. Niet, niet dat ik dat heel. Eh, ik ben er voorstander van ben. Intussen heb ik ook nog salaris ontrokken van die, mm -hmm. die onderneming. Die onderneming heeft winst gemaakt niet omdat, uh, omdat de wind goed waaide of omdat het uh, toevallig uh, goede jaren waren. We hebben, het al, we hebben altijd alles door elkaar: we soms goede jaren en soms slechte jaren. Maar uiteindelijk is die, die winst in de onderneming wordt vooral bepaald door het, mijn bereidheid om, om risico te nemen. Ja. En, dat, en de winst is gekoppeld aan het risico dat ik bereid ben te nemen. Ja. Dus als u zegt, ik ga belasting even, dan zeg ik, nou dan gaan we het. Mijn bereidheid, dan neemt mijn bereidheid om, om, om risico te nemen, die neemt af. Waarom eigenlijk? Nou simpel, als ik het risico neem, als het fout gaat, dan mag ik de rekening betalen. Want dat, dan neemt mijn vermogen af. En dan hoef ik minder vermogensbelasting te betalen. jongen, jonge, jippejooi. Jip, jip, jip, jip. Maar anderzijds, als ik. Dus, dat is mijn, dus als, het, als, er een, als ik verlies maak, dan, ja, dan heb ik gewoon pech, want ik krijg niks terug. Ja. En als ik winst maak, dan gaan we, uh, gaan we nog een keer extra uh, uh, belasting heffen over datgene wat ik verdien als met het nemen van risico. Het nemen van risico dat kan wel zover gaan dat ik op een dag. Nul vermogen bent. Nee, dat begrijp ik. Dat is het, dat is het, uh, het risico van het spel natuurlijk. Nou, nou gaat het over, als het gaat over de vermogensongelijkheid... dan blijkt in Nederland dat 500 uh, mensen... 500 mensen, hè, dat, uh, dat is een getal dat overeenkomt met de, de quote, 500... 10% van het vermogen in Nederland bezitten. En dat 40% ja. in Nederland geen vermogen heeft. Dus het gaat een beetje om die ongelijkheid... die voor een samenleving nogal funest is. Dat is eigenlijk nou, de stelling. Ik, en en dan, dan is de vraag, uh, in, bent u in dat perspectief bereid... Nou, om... daar wil ik ook wel op reageren. Ja, ik heb een goede, een goede vriend, die, zit in, die staat in die quote 500. Ja. Ik ga ze naam nou niet noemen, maar... Die, die kan wel iets missen, oh, zou je ja, zeggen. die kocht bijvoorbeeld... Bij die, die, ik geloof dat hij drie Bentley's heeft of zo. Ja. En hij uh, heeft nog wat van dat soort uh, leuke, ge leuke geitjes. En bovendien uh, liet hij een bouwen van, ik geloof, 1,8 miljoen of ja, zo. Leuk. En dan kun je zeggen van, ja, nou, uh, iemand die zoveel geld heeft, die, die het allemaal kan veroorloven, dan moet je, je vooral belasting opleggen. Je kunt ook zeggen, die goede man die koopt een jacht, die koopt de Bentley, die koopt nog allerlei dingen. Maar ondertussen zijn er allerlei mensen druk mee. En dat zijn mensen, uh, jacht, Nederlandse jachtbouw uh, wordt onder andere bezig gehouden door dit soort mensen. Kun je zeggen, ik vind daar iets van, want ik, uh, ik heb zo'n jacht niet. Nou, ik heb ook zo'n jacht niet, klopt. Maar intussen zeg ik van ja... Het is niet zo dat... Kijk, als iemand op zijn geld gaat zitten... Dan heeft niemand er wat aan. Ja. Maar, dat... maar als iemand... Ik ken eigenlijk nauwelijks vermogende mensen... Die op hun geld zitten. Die doen er wel iets mee. En of ze er nou een jacht van kopen... Of investeren in een bedrijf... Of, ze, of hm. uh, wat dan ook. Er, het heeft altijd economische effecten. Ja. En op het moment dat je dat gaat ontmoedigen... Dus het hebben, dat je het hebben van vermogen gaat ontmoedigen... Dan komen uh, starters, mensen met goede ideeën. We hadden niet dan de geld ze dan hadden, bij de bank krijg je het niet. En er zijn juist dat soort vermogenden nodig om misschien wel seedkapitaal te verschaffen voor mensen die goede ideeën hebben. Dat is mijn visie. Oké. Okay. Dus u uh, blijft erbij dat het onverstandig is, zelfs om het maar op te trekken naar het niveau van Engeland en Amerika. Nou, dat standpunt ja. is duidelijk, meneer Vermeulen. Uh, ik wens u veel succes met uw onderneming trouwens. Dank u Dank wel. Dank u wel. Nee, een goede okay. nacht nog. Okay, en dan is de finale van de US Open in New York um, nog zeker niet afgelopen. Uh, Marcelle Mesker is de derde set inmiddels wel afgelopen. Ja, zeker. En die is naar de titelverdediger Novak Djokovic... gegaan met 6-2. Hij is dus terug in de wedstrijd. Murray nog altijd op een 2-1 in sets voorsprong. Maar Djokovic heeft alweer gebroken. Staat 1-0 voor op het randje van 2-0. Dus een vijfde set zou me helemaal niet verbazen. De wedstrijd is gekeerd. Het momentum is gekeerd. De mensen op de tribune zijn enthousiast. Djokovic zit helemaal in de wedstrijd. Dus wie weet wat dit nog gaat worden. Maar dat Djokovic Terug is de titelverdediger. En dat hij die titel gewoon weer wil verdedigen met succes. Dat is een ding wat duidelijk is. Hij wint de service hier. Het wordt 2-0 in de vierde set. Dus als dit zo doorgaat, dan hebben we gewoon een vijfde set in onze handen. Tell you pretty lies, honey. If I would hold you now tonight, but nothing good is gonna last forever. Dat is uh, muziek van Hollandse bodem van de Nederlandse band Hotel Futura X. Zeven minuten over, half twee. U luistert naar Kazeluna van de NCV op Radio 1. Um, ja, nadenkend over de toekomst in de aanloop naar de verkiezingen. Zijn er thema's die onderbelicht blijven in de verkiezingen... en die juist zouden kunnen gaan over het maken van keuzes. Zoals de vermogensbelasting bijvoorbeeld. ...vermogensongelijkheid, maar ook groei. Dat je uh, kanttekening kunt plaatsen bij de, het mantra... ...dat de Nederlandse economie moet blijven groeien... ...en dat daar maar één criterium voor is... ...en dat is het bruto binnenlands product, BBP. Misschien zijn er wel hele andere uh, criteria aan te leggen... Om, je af te, ...om vast te stellen wanneer het goed gaat of niet goed gaat... ...en dat dat minder met uitsluitend economische groei te maken heeft. Um, dat leg ik eigenlijk aan u voor. Wat vindt u ervan? En wat vindt Igor daar bijvoorbeeld van? Goedenavond. Ja, hallo. Ik uh, hoorde je net uh, die meneer vertellen over, uh, uh, over een vriend... die in die quote 500 zat, Ja. Hè, met die boot. Ja. Uh, die jacht, uh, grote jacht. Ja, hij wilde er niet ja, hij aan. Vindt hij, vindt het, hij vindt het onterecht. Hij vond het onterecht. Hij, vind, hij vindt een verhoging van de vermogensbelasting ja, onterecht. Ja, maar vindt hij dat soort, uh, nou ja, tussen twee haakjes, kapitalistische uitspattingen dan ook niet een beetje onterecht? Ja, dat kan Als ik hem nu weer afvragen. tegen handel in de wereld en, en ongelijkheid in de wereld. Vind jij dat onterecht? Ik is het niet eens over Nederland hoor, want ik heb het dan ook over, uh, over ontwikkelingshulp en over uh, de allerarmsten. Ja. Ik, uh, Nederland zijn ook genoeg armen. Ja. En uh, daar wordt, uh, daar wordt ge over gebagatelliseerd, vind ik. En als ik dan zoiets hoor, uh, ja goed, ik ken ook een uh, man met een eigen bedrijf, schoonmaakbedrijf, die dat zelf heeft opgebouwd en knetterhard heeft gewerkt, ja. heeft meegewerkt en uh, dat van scratch uh, heeft opgebouwd. Nou, Zo mag ik het ook niet uh, dat die uh, uh, alles uh, kwijtraakt aan belasting. Nee. Maar toevallig weet ik van die man. Dat hij uh, uh, heel graag belasting betaalt. En uh, er worden goede dingen mee gedaan. En dat, dat geeft niet tijd aan. reachten uh, aan, aan, aan, uh, en. Uh, ja. de koude tranen en weet ik veel wat. Dat, dat is echt we leven hier niet in uh, Qatar of. Uh, weet ik veel Dubai. Uh, dat, dat, is, dat, dat is toch niet Nederlands? Vind jij dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn? In de, ook in de politiek, in het bedrijf? In nou, het politieke bedrijf? Zo. Uh, ze worden, ze, dus aardjes, ze worden wel uh, het hand boven het hoofd gehouden door de VVD, want die komen echt op voor uh, dat mm. soort mensen. En uh, zoals we vroeger zeiden voor de midden- voor uh, en kleinbedrijf uh, yeah. moet je nou uh, toch niet bij de SP wezen. Maar de, dat is zijde, maar goed. De, het jij... kapitalisme van de jaren negentig en later de internet bubbel en alles, uh, al, alles wat die banken geflikt hebben. Uh, uh, nou ja, Inside Job, die film kent u wel, uh, noem maar op. Er ja. moet er zijn een aan komen en uh, ja, misschien een uh, revolte. Hoe zou, dat, hoe zou dat moeten gebeuren? Hoe zie je dat voor je als je zegt revolte? Waar denk je dan aan? Nou ja, in ieder geval op de juiste partij stemmen. En uh, ben je rechts met een hart, uh, stem dan uh, op D66 of wat dan ook. Maar niet op Rutte. Hm. Uh, verder, uh, ja, nou, er moet toch verandering komen in Nederland. Kijk, we hebben het hier wel redelijk uh, gelijk qua inkomensverdeling. Maar, uh, ja... Uh, qua inkomensverdeling, dan... ja, maar dat is nou juist hè, waar, waar het steeds over gaat, qua... Ja, inkomen Versus. Uh, vermogen. vermogen. Ja, dat de ja. inkomensongelijkheid relatief klein is, maar de vermogensongelijkheid in Nederland relatief groot. Ja, dus jij vindt ook dat daar iets aan gedaan moet worden. Het geld ook in het stenen zitten, hè? in de huizen. Ja, ja vermogen ja, zit in maar veel dat dingen. Het is niet uh, gesubsidieerd te worden tot, boven een bepaald bedrag door uh, de ja. rekeningcenten aftrekking. Heb jij vermogen? Zoiets. Uh, nee, een negatief vermogen. Ook een negatief vermogen. Wat, ja, betekent, ja, dat ja. Wat betekent dat in jouw leven? Uh, nou ja, ik, ik, ik laat me budgetteren. Uh, uh, en op zo'n manier komt het wel uit. Hmm. Is, t, is, het, is het groot, te, de schuld die je hebt? Nee, nee, nee. nee. Het is gewoon... Uh, uh, nou ja, ik moest een huis inrichten. Toen ik een grote en uh, op spul op afbetaling. en uh, Dat moet je ook weer terugbetalen. Ja. Op een gegeven moment groeit het boven je hoofd. En, uh, dat, uh, dat klinkt ook wel maar uh, als je niks hebt, dan, uh, dan moet het uit de lengte of de breedte. Ja. Sommige dingen heb je echt nodig. Een bank om op te zitten. En, uh, ja, god, uh, dat, uh, dat is zo gelopen, maar dat dat, dat wordt nu al gewerkt. Als je hoort, ik er, precies, dat ik ja. 50 euro per week heb om uh, van te leven. En, uh, Hoeveel 50? 50. Maar hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe ik dat? Uh, uh, nou ja, zelf uh, bijvoorbeeld uh, groenten snijden in plaats van kantenklaren uh, hm. spullen kopen, bijvoorbeeld in pakjes en uh, allemaal bezig voor eten dan die 50 uur ja. Heb jij het gevoel dat de kwaliteit van jouw leven heel erg achteruit is gegaan? Nee, helemaal niet. Ik heb uh, genoeg uh, te lezen en uh, internet en uh, ja. uh, vrienden en uh, hobby's. Dus dat maakt me Met Jouw verhaal is natuurlijk wel schrijnend tegenover de man die er een paar Bentleys op nahoudt... En, uh, en een, en een jacht laat maken. Ja, toch? dat ben ik zo'n patserigheid. Ik bedoel, je mag best een mooie auto hebben. Ik ben helemaal niet je loens op rijk. Het ik hmm. is niet zoals uh, uh, Churchill zei: uh, socialism is the gospel of envy at the rich of zoiets. Hmm. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik haal een quote op, maar ik spreek het niet goed uit, maar goed. Is, socialisme bijvoorbeeld is niet uh, jaloers zijn op de Rijken en alles afpakken van de Rijken. Zo werkt het niet in, uh, ja. in het westen. Het is van beide kanten moet het komen. Heel goed. Oké, okay. Igor, ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, en veel ik heb geloof ik wel genoeg gezegd. Ja, dat geloof ik ook. Ja, dat is mooi. Okay. Nee, dank je wel. Ja. Succes. Goede nog. Dag. Ook de, de, de lijn, excuus, die hapert een klein beetje. Ed, goeienacht. Goeienacht met Hallo. Ed. Hallo. Uh, even vooraf, ik heb niet de hele uitzending gevolgd... Nee. maar ik heb wel een idee over vermogensbelasting over huizen. Ja. Kijk, uh, ik zal een voorbeeld noemen. Iemand die, die heeft een huis gekocht voor twee ton. Die twee ton neemt die hypotheek op. Dan mag die tegen 5 procent... mag die dat 10.000 van aftrekken dit jaar... ...akkoord, ja, kun je ja. volgen? Ja, ja, ja. Hij valt 150% tarief. Twee, twee, twee, twee. Dus hij krijgt 5000 elk jaar... ...van de belasting terug. Ja. Nou, op een gegeven moment, hij is... Uh, ...60 jaar, hij verkoopt de hele zaak. Wat doet de belasting dan... ...met, met, met die opbrengst van dat huis? Niks. Ja. Je kunt het doen en laten... ...terwijl wij met z'n allen 30 jaar lang... ...keer 5000, 150.000 hebben bijgedragen. Ja. Ik ben... ...ja, dat klinkt erg hard... ...ik ben ervoor om een bepaald percentage te nemen van de opbrengst van de verkoop van een huis. Ja, ja. En dan om, wil ik die successierechten in de toekomst, die wil ik iets verminderen, want die krijg je wel bij successierechten. Ik ken heel veel ouderen, die verkopen hun huis op hun 65ste, als ze het kunnen verkopen in deze tijd eventjes, he, gaat het uit. Ja. Dan hebben ze bijvoorbeeld 2,5 ton op de bank, kunnen ze doen wat ze willen, en daarvoor hebben ze altijd een x-percentage kunnen aftrekken. Vind het niet een vreemde gang van zaken? Ja, het... terwijl, terwijl de rente op constantief gebied voor een paar jaar terug is afgeschaft. Ja. Maar is het niet als het gaat om die huizen, is het dan niet eenvoudiger om de um, hypotheekrente aftrek af te schaffen? Uh, of, of een bepaald percentage van de hypotheek. Bijvoorbeeld dat je zegt van uh, ik dat een van de partijen het op 30% wil stellen of zoiets? Ja. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Ik wil niet natuurlijk he, dat, dat iedereen volledig moet belasten. Maar, en, ik, en ik gun iedereen het van harte. Maar ik vind het, ik vind het eigenlijk zo vreemd. Als, als, als, je, je kunt... Je hebt eigenlijk een soort subsidie gehad van de gemeenschap. Ja. 150.000 in mijn geval. Dat is dan maar een eenvoudig voorbeeld. praat ik nog niet over de grote getallen. En dan ga je het verkopen. En niemand of niet, ja. die daar iets van in. Zo van de vraag, geef geef ook. Maar alsjeblieft even iets van terug. Want jij hebt op onze kosten uh, goed kunnen wonen. Ja, ja. ja. Ik heb een keer dit in de uitzending gezegd. Toen werd ik aangevallen omdat mensen denken dat ik een hekel heb aan mensen die een eigen huis hebben. natuurlijk niet, in tegendeel. Ja. Ik zou het alleen maar kunnen stimuleren. Maar ik vind het eigenlijk een vreemde gang van zaken. Ja, dat snap ik ook wel. Maar goed, ik, ik denk dan, doe dan iets aan die hypotheekrenteaftrek. Als je dat. Als je het zomaar zwaar nou, wilt, waarom zou... zou je dat dan? goed, ik ben je nou, niet de Dan zou je zonder mij al van spreken, tot maximaal 3 ton moeten zetten. of ja. weet ik welk bedrag. Want het, het is ook van de gek als je een groot inkomen hebt. dat je dan. Uh, hoe meer je hebt. dat je daar dan 50% kunt aftrekken. Van, alleen van die rente dan natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh, en, dat, en, en überhaupt. Uh, het vermogen, de vermogensongelijkheid in Nederland? Wat, hmm. Hoe staat u daar tegenover? Dat kan me niet schelen. Waarom niet? Omdat ik. Uh, ik, ik zit niet in de bovenste kant helemaal niet. Ja. En ook niet in de onderste kant. Ik, ik kan het zon zonder het water zien dus Geen ja. last van. Ja. Ik denk ook, als dat er niet zou zijn... Ja, dan hebben de mensen het dan nog prikkels om te gaan, om te gaan werken. Ja. We, gaan het, we gaan het niet opheffen. Nee. De, de, de, de, nee, dat er verschil niet is in vermogen. Maar het een klein beetje... Uh, leren. Nou, ja, leren. Zelfs dat eigenlijk. Kijk, als je dat anderhalf procent verhoogt. Ik noem maar wat. de, de Vermogensbelasting dan niveleer je dat natuurlijk niet echt. Nee. Maar uh, dan... ja, dan, dan trek je het een heel klein... heel bescheiden beetje ja. bij. Zo, ja. vergelijkbaar met het niveau zoals het in Engeland... en uh, de Verenigde Staten is. Ja. Maar voorheen hadden we ook een vermogensbelasting in Nederland. Hè? Apart. Ja. Nou hebben we dat, uh, genoeg, dat boxenstelsel. Van, uh, dat, een... dat box 3 is dan de vermogen. En voorheen bestond er echt... een aparte vermogensbelasting. Ja. Nou, en dan waren er ook mensen... die dan behoorlijk wat vermogen hadden die verdelen het dan ook onder de kinderen al van tevoren... dan gelden die allerlei vrijstellingen weer. Ja. Dus wat dat betreft is er in allerlei modus om daar weer onderuit te komen. Ja, Oké, okay. het is duidelijk um, wat uw standpunt is. Um, ik dank u hartelijk. Oké. Okay. En ik wens u nog een goede nacht. Gert-Jan, goede nacht. nacht. Hallo. Nog, hey. vol, nog vol energie? Nog vol op energie, ja. Ik moet zeggen van dit soort discussies krijg ik ook vol op energie. Oké, okay. hoe komt dat? Eh... Uh, het eigenlijk dat een aantal punten zijn gewoon heel dubbel en heel tweeledig. Uh, en uh, ja. Enerzijds heb je uh, een deel van de bevolking die natuurlijk heel hard werken om uh, hun inkomen te verdienen. Ja. En uh, daar wordt zeker bij de hoge inkomens naar gekeken van ja, hoe kunnen we dat meer aanpakken, uh, inkomensstipulering, uh, vermogensstipulering. Het uh, valt op van te zeggen, alleen aan de andere kant, die mensen die investeren daar ook in, tijd, uh, het gezin uh, en carrière. Uh, anderzijds, en dat is natuurlijk een, een ander punt wat heel erg speelt, is natuurlijk ook bijvoorbeeld de pensioenen voor de ouderen. Ja. Uh, uh, als ik kijk naar, naar mijn eigen persoonlijke omgeving, dan uh, merk ik bijvoorbeeld aan mijn moeder die een AOW-tje heeft en een klein nabestaande pensioentje. Ja. En elke dag zeg maar uh, de dubbeltjes om moet draaien om haar laatste oude dagen op die manier te spijten. Ja. En misschien moet je gaan kijken: van joh, we hebben het over van ja, er zijn heel veel rijkere ouderen in Nederland. En ja, die hebben ook een steentje bijgedragen. Uh, ...aan de maatschappij en de ontwikkeling van Nederland... ...maar misschien kun je uh, uh, hun voor een deel boven bepaalde inkomensgrenzen... ...toch mee laten betalen aan de voortzetting van de AOW... Ja. ...en van de pensioenen op het moment dat uh, ja, de zwakken die er niks meer aan kunnen doen... In het gedrang komen. Ja, dat, dat, dat is overigens, dan verleg je het een beetje naar wat, wat je dan dus collectief vermogen noemt. Hè. Terwijl eigenlijk uh, had mijn gast Bas van Bafelen het vooral over het private vermogen. Dat in Nederland nogal onantastbaar is en ook buiten alle discussies gehouden wordt. En waar je bijvoorbeeld uh, door een eenvoudige maatregel zoveel miljarden aan kunt onttrekken dat je niet eens hoeft te bezuinigen. Nou, even heel, heel simpel gesteld, maar vooruit. Kunt je kunt jezelf afvragen van iemand die een pensioenvoorziening heeft, of een, een, een, een CEO of een, een, een DGA is dat ja. een eigen bedrijf heeft gehad, of die behoefte heeft aan een 9000 euro bruto per jaar aan AOW. Ja. ja, ik denk dat die mensen eraan betaald hebben. Ja. Maar misschien kun je dan, zeg maar, in, in het kader van een sociale en sterker Nederland, als je die kweek mag gebruiken. Misschien kun je kijken van, ja, oké, okay, is het nodig om voor dat soort hoge inkomens een ja. AOW te gaan spreken, Want wat maakt die 9000 euro per jaar uh, voor die mensen uit binnen een huwelijk en voor ja. alleenstaande is het dan 13,5? Maar wat maakt dat voor hun nog uit aan uh, kwaliteit van leven? Gaat het daardoor echt achteruit? Weinig waarschijnlijk, ja. Nee, er zijn ja. volgens mij ook onder, wat dat betreft uh, mensen die wel bereid zouden zijn om hun pensioen uh, op te geven, maar dat dat dan weer niet kan, om administratieve redenen, geloof ik. Dus... Nou ja, je dan moeten kijken voor dat soort hoge inkomens. wil je de, de AOW-percentages gaan doorbelasten. Ja. En dan niet in de laatste twee schijven houden, maar bijvoorbeeld in de hogere schijven een doorbelasting van de AOW maken. Maar ben jij iemand die zit met. vindt het een probleem dat er grote vermogensongelijkheid is in Nederland? Uh, nee, ik want uiteindelijk maakt het dat ook Nederland uh, wat sterk is. Die vermogen zijn natuurlijk vaak ook verdiend door hard werken, uh, door innovativiteit, door uh, uh, nou ja, misschien ook familievermogen die van uh, uh, vader op uh, kinderen zijn doorgegeven. Dat vind ik absoluut geen probleem. Ja, ja. Die, die, die mensen hebben er recht op en die hebben er net zo goed hard voor gewerkt als iedere ander Alleen die mensen zijn waarschijnlijk wat gelukkiger geweest in de keuzes die ze gemaakt hebben of uh, waar een wetgeving staat. Ja. Uh, ik vind dat je daar iemand niet voor uh, zwaarder hoeft te belasten of ze harder hoeft aan te pakken. Nou ja, het is ook niet de kwestie van harder aanpakken. Maar er zijn ja. namelijk in Nederland steeds meer mensen die geen vermogen hebben. En de overheid trekt zich terug. Dus dan moeten mensen er zelf voor zorgen. En dat lukt ze minder en minder. En zonder vermogen lukt dat natuurlijk niet. Nee, klopt. Uh, maar laten we ook heel eerlijk af en toe ook in dezelfde in de spiegel kijken. Want we leefden natuurlijk een aantal jaren terug toen alles nog goed ging. En de bomen tot in de hemel groeiden in de maatschappij? En de buurman kocht een nieuwe TV en er moest ook een nieuwe TV bij jezelf in het huishouden komen. Want iedereen wilde bijvoorbeeld een platte deeltuig. Ja. Uh, uh, de vrienden die kochten een nieuwe woning. En heel vaak moest er dan ook een nieuwe woning bij komen, Die gefinancierd werd op twee inkomens. Uh, waarbij mensen over de top gingen soms. Ja. En we zijn natuurlijk als mensen ook vaak statusgevoelig En uh, vooral wat anderen van ons vinden en denken. Als je net even wat duurder, mooier, breder of weet ik wat ja. hebt. Uh, Daarvoor hebben wij natuurlijk ook heel erg gebruik gemaakt... van maatregelen van, van mogelijkheden die banken en financiële instellingen ons, uh, uh, ons boden. En misschien daar ook wel eens in doorgeslagen. En kan het ook geen kwaad om af te doen, de schuld bij jezelf neer te leggen... in plaats van bijvoorbeeld dat het financiële instelling is. En, dan, en dan, dat zou betekenen dat je... Jij ja, pleit eigenlijk voor consuminderen, met zoveel woorden. Dat we gewoon nou ja, minder moeten gaan uitgeven. bewustig consumeren en... Uh, nou ja, zeker dat, dat, en dat vind ik wel een goede zaak, dat in de huidige omstandigheden, misschien hadden we daar eerder moeten mee beginnen met z'n allen, dat er uh, kritisch gekeken wordt naar leeggedrag in consumptie dus ja. van consumenten, en waar uh, leeggedrag voor uh, wordt uh, bepaald. Oké, okay. heel goed. Gert-Jan, goede reis nog verder. Ja, dankjewel. En heel veel, uh, fijne avond en Succes met uh, de show. Heel dank. Dag, dag. Oké, okay, dag. -da. Mevrouw Jos. Ja, goedenavond. goedenavond. Ik hoor met verbijstering dat er iemand... Wacht, ik zet mijn radio heel luid. Ja, vooruit. graag. Oh, ja, nou is die beter. Ja. Dat je er een meneer voorstelt om de belasting op het vermogen te verhogen. Maar ja. dat is al een negatieve post. Want ik bedoel, je betaalt meer belasting dan dat het vermogen opbrengt. Je krijgt anderhalf procent... Rente of zoiets, of inkomen van aandelen en zulke soort dingen. En je betaalt over 4% inkomen belasting. Dat is al, je gaat altijd al achteruit. Ik begrijp niet hoe iemand zoiets kan vragen. Dus je vindt het een aparte onrechtvaardigheid? Ja. Terwijl het bedoeld is om het een beetje, de samenleving een beetje rechtvaardiger... of zeg maar socialer te maken. Er de, de, de, de is in Nederland, meer dan in Amerika en Groot-Brittannië, een grote... Vermogensongelijkheid. En dat bedreigt de samenhang in de samenleving. Dat is eigenlijk het idee. Het is niet zomaar. We, gaan het niet, we doen het niet om, om. Tenminste, het voorstel is niet om, om rijke mensen te pesten. Maar, die, maar die, dat gaat ja, toch maar over. Die, dat grote verschil. Dat zijn ja. toch maar. wat eh, een paar duizend mensen die zo goed bij kast zijn, dacht ik. Ja, maar het gaat Van wel om, die 16 miljoen. Maar het gaat wel enorm, om enorm hoge bedragen. Het gaat om, gaat om miljarden. Die geconcentreerd zijn bij een hele kleine groep mensen, onder andere. Nou, daar valt. Daar valt uh, dat, dat is een vorm van ongelijkheid, een soort scheve groei. Ja, maar je kunt uh, op een gegeven moment dan allerlei dingen wel, wel glad gaan strijken. Nou, ja, het is niet zo de bedoeling om ze op te betaalt, heffen. Maar je vindt het onzin. Je vindt, het onze. vindt dat, uh, dat mensen met grote vermogens dat geval moeten. Ja, die moet je vooral laten. Nou, dat, dat zeg ik niet, maar ik vind gewoon hè, dat je in box 3 begin je altijd te betalen. Je, ja. Ik zie dus dat mijn zelf, eh, gewoon patroon van uitgaven van, van jaren heer al dat ik steeds verder achteruit ga. U gaat achteruit. Maar ja. He, u heeft vermogen. Nou, vermogen, vermogen. Ik heb wat centen gespaard. Ja. ja, ja. Gewoon dus door niet te veel geld uit te geven. Ja. Nee, dat is, dat, niet doordat er zoveel zo binnenkomt. Nee, nee dat, dat begrijp ik. Dus, of binnenkwam. Ja. Maar dan, dan, dan hebben we het dus ook niet, niet, niet zozeer over u, uw, uw, uw persoonlijke vermogen. Dat snap ik ook wel, dat u zich daar een beetje bezorgd over maakt. Ja, want het gaat steeds verder achteruit. En als daar dan zomaar over wordt gezegd... Er heeft iemand gezegd, maar ik weet niet meer welke ja. spreker dat was... dat er geen belasting over vermogen wordt betaald. Nee, niet over het vermogen. De heel... vermogensbelasting is ja. er niet meer, maar ja. het is, het. De, er is een, een forfaitaire ja. inkomen van het vermogen. Ja. Goed. En dat... de belasting is altijd al meer dan wat, wat dat opbrengt. Dat snap begrijp ik. Ja, ik snap het. Ja. Dus uh, u vindt het dan toch oneerlijk. Dus ja. ik, ik, ik plaats die kanttekening erbij. Ik dank u wel, mevrouw Jos. Ja. En ik wens u nog een goede nacht. Dank u. Want zelfs als zover is, hè. Ja, ja. Dag. Dag. Dag. Dan zometeen de EO uh, gaat natuurlijk gewoon door na de klok van twee uur. Morgen heeft Helco Span te gast weer een andere ja, knappe kop... die licht kan werpen op de belangrijke kwesties... Die u, u, u, u misschien um, kunnen helpen om een keuze te maken. Dan is het de socioloog en politicoloog. Merijn Ouden-Amsen. Morgen dus over de democratie Maar hoe gaat het in New York? Met die strijd tussen Murray en Djokovic. Marcelo Meske. Ja, spannend. Twee en sets voor Murray. Lange rally hier. Prachtig. Voorhand van Murray. Voorhand uh, Djokovic. Die bal is al twintig keer heen en weer gegaan. En de rally gaat maar door. Crosscourt uh, rally. Voorhand naar voorhand. Nu weer longline van uh, Murray. Backhand uh, Murray. Langs de lijn naar de voorhand van Djokovic. Je hoort het publiek op de achtergrond. Die hebben het niet meer. Zo spannend. Zo goed. Zo hoog niveau. De backhand uh, van uh, Murray. Het gaat maar door. Nu gaat Murray naar het net. Nee, hij kruipt weer naar achteren. Djokovic ligt op de grond. Hij kan. Niet meer. En het punt gaat naar Andy Murray. Wat een geweldig punt. Het punt van de wedstrijd misschien wel. We zitten in de vierde set. 2-1 in sets voor Murray. Een breekvoorsprong voor Djokovic. 3-2. Dus we gaan nog lang niet naar huis. Het is hier nog niet ten einde. Nee, dit klinkt naar een heroïsch titanengevecht. Um, hoewel Djokovic aan het terugkomen was, lijkt de strijd daar weer in volle hevigheid Ontbrand en in evenwicht op dit moment. U wordt daar ook de hele nacht nog over bijgepraat door Marcelle Mesker. Um, ik zei het al, morgen gaan wij door met die andere strijd, de verkiezingsstrijd, die ook zijn einde, zijn finale nadert. Ik wens u nog een goede nacht. Ik, ik, ik, ik, ik, En ik, ik ben niet alleen. En dat is jij. Een CRV.